Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De leden van de PvdA steunen een afwijzing van het begrotingsakkoord... waar vijf partijen in de Tweede Kamer het eergisteren over eens werden. Dat bleek op een PvdA-bijeenkomst in Utrecht. Daar werd wel gemopperd, maar een grote meerderheid van de leden... is het eens met het besluit om het akkoord niet te steunen. Leden klaagden dat de PvdA niet was uitgenodigd voor het begrotingsoverleg. Maar Samsom zei dat dat een misverstand is. Hij zei de partij was wel uitgenodigd, maar mocht alleen bij het kruisje tekenen. Saudi-Arabië haalt zijn ambassadeur terug uit Egypte. De ambassade en consulaten in het land worden gesloten. Volgens Saudi-Arabië is de situatie voor de medewerkers in Egypte gevaarlijk vanwege protesten bij de ambassade... Daar eiste deze week honderden Egyptenaren de vrijlating van een advocaat. Die zit volgens de betogers vast in Saudi-Arabië, omdat hij opkomt voor de rechten van gevangenen en kritiek leverde op de autoriteiten. Volgens de Saudische regering is hij gearresteerd in verband met drugsmokkel. Door de verhoging van het hoge btw-tarief zijn huishoudens volgend jaar zo'n 15 euro per maand extra kwijt. In 2014 wordt dat ongeveer 30 euro per maand.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 kwamen bijna 100 tips binnen, nadat de politie beelden van de overval had vrijgegeven. De juwelier werd woensdag neergeschoten bij de overval. Hij overleed in het ziekenhuis. Het weer overwegend droog. Vanavond vooral in het westen regen. Morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt zo'n 16 graden. Op Koninginnedag droog, bewolkt en af en toe zon. Dit was het...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 all begin. It just seems like heaven, so I Laat zich Michael Jackson remember the time. En welkom bij het Tweede Uur Entertainment View voor zaterdag 28 april. Nog twee dagen tot Koninginnedag. Het is zeven over zes en nieuws over het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Want die zijn namelijk op zoek naar 10 voorwerpen... die typerend zijn voor de tijd waarin we nu leven. Deze voorwerpen worden dan permanent in de museumcollectie opgenomen. Nou, het zou kunnen gaan om, uh, om voorwerpen zoals een smartphone... een USB-stick, een plastic waterflesje of Ux. Wie een zogenaamd Zo 2012 voorwerp uh, weet... Zo heet, het, zo heet het ook. Het gebeuren zo 2012 voorwerp. Kan een foto met de motivatie plaatsen op de website van het museum? Een jury selecteert 50 inzendingen waaruit het publiek 10 winnaars kan kiezen. Meer informatie te vinden op ww.n of het, op het Nederlands Open in Arnhem. een website van, van hun. En uh, nieuws over uh, ja, rokers die na 40 jaar uh, willen gaan stoppen. Vaak wordt er gezegd van, nou ja, als je al zo lang rookt, heeft het eigenlijk geen zin meer. Maar nu het onderzoek is gebleken, dat uh, zelfs na 40 jaar stoppen, nog steeds zinvol is. Namelijk het, de longfunctie gaat minder hard achteruit. Dat is goed nieuws. Dus uh, rook je al 40 jaar, je kan nog steeds stoppen, want uh, het is nog steeds uh, beter voor je gezondheid. En vanaf nu is online te zien hoe het wereldwijd voorstaat met de gemiddelde kuppenmaat van de vrouwen. ...en de gemiddelde penislengte van de mannen. Ja, echt waar. Target map heeft de gegevens verzameld. Zo blijkt dat de Nederlandse vrouw gemiddeld een D-cup heeft. Wie het, nog niet, wie het nog wat groter wil moet in Rusland of Scandinavië zijn. Wat betreft de penises zijn de mannen in Congo koploper... Met een gemiddelde uh, gemiddeld van bijna 18 centimeter. De mannen in Zuid-Korea hebben de kleinste. Gemiddeld 9,6 centimeter. Nou, benieuwd hoe, hoe lang de gemiddelde penislengte van de man is. Maar nou, die is 15,8. We zitten ja, rond de middenmoot. En um, nog één nieuwtje over Barbie van O.O. Gerso. Ja, er is nieuws over. Want um, Barbie... Je weet dat die blonde... Die wordt tegenwoordig door sommigen gezien als een rolmodel. Ook door professor Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health aan het universitair medisch centrum in Utrecht. Nu Barbie zwanger is, zegt ze niet meer te drinken en te roken, maar wel verstandig te eten. Volgens de professor heeft het nieuwe gedrag van Barbie ongekend veel invloed op anderen. Barbie zelf is er zeer trots op dat ze als een rolmodel wordt gezien. En dan zit ik te denken: hoe kan Barbie nou rolmodel zijn? Het is toch ongelooflijk, waar gaat dit heen? CFM Stanford Entertainment View, 10 over 6. Goedenavond. Met zometeen muziek van Buckshot Levonk. Another Day komt eraan, en hier is Earth, Wind and Fire.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 Oh! Uh -huh. Een stem, hè? Buckshot Levonk, Another day. Je hoorde hem hier bij CFM Zandvoort. En we hebben weer een Siert de Vosje. Ja, ja, Siert de Vos is een voetbalcommentator. Uh, hij is, een, uh, voetbal hij is uh, tegenwoordig enorm populair, omdat hij um, ja, vaak het niet over voetbal heeft. Hij is um, afgelopen donderdag was hij, uh, commentator bij Atletico Madrid tegen Valencia. En dat was uh, voor de Europa League. En uh, er werd gescoord. Nou, als Sier, en er wordt gescoord, dan zegt Siert dat het koek, koek. En uh, dat fragment heb ik. En dat hebben ze ook in de wereldrijd, of in de wereldtijd, hoor. In de voetbal international uh, hebben ze dat behandeld. En ik heb zo gelachen. Moet je mij verhoren om de, hoe van de grijp om Siert te Vos moet lachen. Wat jullie wel hebben gemist, is het doelpunt van Adriaan. Van van de, die heb ik gemist. Ja. Van Atletico Madrid. Misschien wel aardig, want ik bedoel, jij wilde niet blijven hangen, want je het gaat het commentaar. Ik ga dit je graag laten horen, maar. Ik heb hem niet gezien. Ik krijg door dat we hier nog een klein beetje kunnen laten horen bij het doelpunt van Adriaan. Hier komt die dames en heren. zie het. Diego. Adriaan. aangenomen, knal, boem. Rak. Koekoek. <lacht> Koek, koek. Ja, ik vind hem leuk. Jij hebt ja. hem toch wel nu? Ja, ja, nee, maar ik kan dit, dit, dit wel hebben, maar 20 minuten achter elkaar die ogen vind ik wat veel. Maar jij blijft dus niet hangen. Wat, wat... Zo ging dat dus gisteren in Voetbal International. te Vos op YouTube um, staan nog veel meer fragmenten van hem. En uh, vind je dit grappig, uh, moet je dat zeker bekijken. En over Voetbal International gesproken, Johan Derks en Wilfred Gené hebben een EK-nummer opgenomen. Eind, volgens mij, eind mei, of uh, misschien wel midden mei, komt een heel album uit. De eerste single van het album is vrijdag uitgekomen, gisteren dus. En die heet Nederland is helemaal oranje. Nou, een klein stukje daarvan. Nederland is helemaal oranje. Kijk, Johan, dat heb je van die weekend de voetbalvrouwen. Oh jee, pas op, ze gaan zingen. Dat is onze eer te na. Met wedst van Marwijk aan het roepen zijn de tegenstanders vissen voer. Ze krijgen daar van Holland voetballes. Elke Duitser, Spanjaard, Italiaan, zal de Oranje. En let nog op, als Nederland goed draait, wordt er nog een hitje ook. Johan Derks en Wilfred Gené binnenkort met een heel album met allemaal EK liedjes. En uh, dit is hun eerste single, Nederland is helemaal oranje. En dan ben ik even op, uh, op pad gegaan met een microfoon. En nu heb ik aan verschillende mensen gevraagd uh, wat ze hiervan vonden. En ik uh, kwam een, een Belg tegen en die had er deze mening over. Kut Nederlanders, klote Nederlanders, rot Nederlanders, diffus Nederlanders. Nou zo kan het toch ook wel weer. Video players, don't blame the party. Zometeen hier bij ZFM. Popstar Henry, hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Het is bijna half zeven en hier is Andrew Gold. Het is uh, zaterdagavond half zeven geweest. En dat wil zeggen dat we de enige echte poster Henry aan de lijn hebben. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond. En uh, luisteren natuurlijk ook... Ja, we zijn er inderdaad helemaal bij natuurlijk, hè. Ja. Ik zal le lekker in de winkel er een boodschap te halen. En uh, ja, dan heb je al best even tijd voor jullie uiteraard. hè. Heel goed. Dus, uh, ik gewoon zo'n nummer wat je er straks draait. Dat, dat, dat, uh, dat is een heel oud nummer is dat altijd. Ja, wat een goede plaat, hè. Ja, echt, het is echt een e goed nummer is dat. Andrew God. Uh, ja. Volgens mij is hij de oud-liedzanger van Wax. En het liedje heet The Lonely Boy Lonely Boy, ja, Dit is zeker een nummer, dat is zeker al een jaar of een half, 40, 45 oud geworden. ik Ja, ja zeker dus, uh, Maar goed, daar zijn we dan niet voor aan Maar dat is een leuke, leuke bijkomstigheid natuurlijk Ja, muziek is belangrijk, toch? Ja, zeker weten <laughs> Ja, dat hebben we natuurlijk ook weer gezien met Christina Aguilera Die, uh, die zat in een uh, Amerikaans programma van The Voice Ja uh, En dat deed een boyband mee mee, The Wanted uh, Die zei inderdaad geen stem meer van Christina Aguilera Oh? En, uh, ze twitterde op een gegeven moment ook van Christina is een bitch en, uh, en ze zat daar maar, ze zei helemaal niks en jongens geen blikwaardig en uh, ja inderdaad een bron die er vorige week bij de opnames bij, bij, bij was, die zei op een ja. ook van ja, het is gewoon helemaal onzin, die jongens zijn gewoon, hebben gewoon een bepaalde status die ze op een gegeven moment niet kunnen antwoorden uh, Ja. En uh, dus, maar je ziet op een gegeven moment als je bekend bent, heb je op een gegeven moment ook zo uh, uh, die negatieve dingen ook. Die maken, ja, dat hou je altijd natuurlijk, dat zie je zelfs al bij Holland Catellen toch? Ja, precies, inderdaad. <laughs> Dat je inderdaad mensen op een betaal weet wel wat ze dan doen zijn daar. Hè? Ja. Uh, goed we hebben natuurlijk Gers Pardoe, hè. Ja. Dus als je nog onderbroeken nodig hebt, hij heeft een tik, zegt hij zelf. En, uh, hij draagt ze onder zijn boxjes, draagt hij één of twee keer en dan gooit je dan weg. Oh, oké. Okay. Dus ik, ik zeg, ga bij mijn in de vrouwens liggen liggen dan kun je op een gegeven moment alles vinden van de onderbroeken <laughs> van Gers Pardou. <laughs> en dan verkopen op koning in de dag. We verkopen op koning in de dag in Amsterdam. Hè? Goed joh, ja, en we klaar even zaakjes. Uh, volgende week dan uh, komt officieel de single van ons uit. Hè. Oh. Uh, van mij en Monique. Dus uh, ik zorg dat jullie voor die tijd de uiteraard de single uh, krijgen. Hij heet Fire Oké. Het is een beetje een, een lekker uh, vakantiepuurtje waar, waar wat Mexicaans invloed is en Spaanse invloeden, uh, Engels taalse in, en uiteraard is helemaal verder Nederlandstalig. Dus uh, dat wordt heel erg leuk. Nou, ik ben benieuwd. Stuur op en dan gaan we volgende week gaan we hem draaien. Is goed joh, is goed. Uh, goed, dan hebben we natuurlijk ja, Rob de meisje. Ja, de, de man is al 69 jaar, op hij uh, is nog steeds een goede zanger, dat, dat, dat, dat is gewoon zo. En uh, hij staat veel pladiger geworden en uh, hij heeft er wel een beetje hulp bij gehad, hè. Want uh, hij heeft zich verjaagd aangeschaft. Oh, heeft uh, hij het uh, magische blauwe pilletje gebruikt, ja? Ik zag hem aan, precies, ja. ja. Ja, moet je wel kijken van Ik bedoel, uh, dat, dat is niet alleen <laughs> natuurlijk, hoor. Um, ja, tegenovergesteld is dat Rihanna, die uh, zegt, ik heb te weinig seks. Oh, oké. Okay. Ja, dus uh, ja, misschien kunnen we met elkaar in, in contact af te komen. Haha. <laughs> Rob dus, ten IJzer, dat zou hij wel willen met Rihanna. Ja, dat denk ik ook wel. ja. Maar hij ja, ik vind die gewoon weer de VR. Dat is helemaal goed. Ja. Ja, goed jongens. En dan hebben we natuurlijk uh, Holschke Talent gisteren gehad. Heb je gekeken toevallig nog? Nee, ik heb niet gekeken. Je hebt niet gekeken? Nee. Nou, in ieder geval, daar waren, uh, ja, daar waren weer uh, bijna 2 uh, miljoen kijkers hebben naar gekeken. Naar Holschke Ja. En, uh, dat is toch nog steeds ontzettend veel, hoor. Ja, dat is echt ontzettend knap. Want we, we zeggen het elke week, we hadden het niet verwacht. Maar elke week is het weer 2 miljoen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus uh, ik sta er elke keer weer ontzettend van te kijken, natuurlijk. Dat ze 2 miljoen kijkers halen. Ja. En deze keer is het ook weer gelukt. Dus ik vind het knap, hoor. Ja, zeker. Goed, en als we dan even kijken naar. Dan hebben we het laatste item voor jullie. Really, dat uh, Antje bij Groothuizen, die heeft een lintje gehad, hè? Ja, dat hoorde ik, ja. Ja, inderdaad. En niet voor haar uh, prestatie op, op, op het uh, muzikaal gebied of zo... ...maar voor haar uh, betrokkenheid, uitzonderlijke betrokkenheid... Bij, ...bij de Goede Doelen in het Binnen- en Buitenland. Mm, oké. Okay. En dat, dat hebben we namelijk Kerry Tess en Vredewagen hebben dat ook gekregen. Ja. En uh, inderdaad, onze Angela groothuis uiteraard ook. Oké. Okay. Dus uh, ja, het was een beetje onder Valtse ...en toen was ze naar de beurs van uh, Berlage gelokt. Ja. Uh, Daar werd ze eigenlijk een beetje overvallen met, dit, met het heugelijke feit. Dus uh... ja, Angela, als je luistert, uh, hartelijk gefeliciteerd in ieder geval de mij. Ja, gefeliciteerd. Zeker weten, nee joh. Ja, goed jongens, dan ga ik jullie op een moment ontzettend fijn weekend wensen. Ik ga mijn auto inlaaien hier en uh, we gaan morgen de videoclip maken voor de nieuwe single. Ja, Oké. Okay. We hopen dat we een beetje fatsoenlijk weer hebben, anders moeten we het uitstellen uiteraard. Maar ik ga ervan uit dat we een beetje geluk hebben dat er een gegeven moment de zondag nog doorkomt en dat we een leuke, leuke clip kunnen maken hier. Ja, nou dat komt wel, to komt wel goed toch? Ja, dat hoop ik dus zeker weten. Um, uh, ik, zeg, wat ook al zei, ik zorg ervoor dat jullie die, die, die single op een gegeven moment dadelijk, uh, toegestuurd krijgen van de week. Ja, helemaal top. Klopt helemaal goed, jongens. Goed dan allemaal, prettig weekend, jongens. Heel fijn weer. Um, uh, graag de dienst weer op de antwoord, hè? Nou, dankjewel. En uh, nou, volgende week spreek je weer met je nieuwe single. Uh, zeker weten. Oké. Okay. Ah, Oké. Okay. Okay. Ja, hoi, spreken. Hoi. Laat het vanavond gebeuren daarvoor, Dirk. Roachford, Cuddle Toy. Zometeen nieuws over een oud topcrimineel die de muziek ingaat. Spannend, je hoort het zometeen. Naar Iron Carey en Timberland zeg Ian Curry Rosette, Timberland... Amnesia hoorde je... En een aparte samenwerking in de muziek... Nee, het gaat hier niet om Frans Bauer samen met Van Velsen... Of Christel met Love bijvoorbeeld... Het is namelijk een oud topcrimineel die de muziek ingaat... Mick Harren en Lange Frans gaan een lied opnemen met... Willem Holleder... Het wordt een meezinger met een wijze les... Misdaad loont niet. De beroemde crimineel van Nederland en volkszanger, volkszanger Mick Harren kennen elkaar vroeger uit de Jordaan. Donderdag spraken ze met elkaar over de samenwerking. Ik begrijp dat dit verontwaardiging, uh, verontwaardiging kan oproepen, maar ik ben een zanger van het levenslied, zegt Harren. Misdaad hoort er ook bij. En wie denkt dat dan uh, niet meteen aan Holleder? Na die vrijlating uit de gevangenis eind januari liepen ze elkaar tegen het lijf en begon het balletje te rollen. Dus binnenkort kunnen we dus rolleden verwachten met um, Mick Harren en um, Lange Frans. De meningen zijn verdeeld hè, over zo'n Nou, We laten meer. hier. Julien dit is zijn nieuwe Everybody Wants To Be Famous. 29 years is a long time I'd say to have to make a living to find a better way. Opportunity knocks when it's the last thing you want.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 Looking for love outside the same Chinese restaurant. I can still see her climb in the cabin out the rain. I can see her roll down my window to see. Everybody wants to be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 Het zegt de Christians op ZFM Harvest for the World. En tot zover deze entertainment view voor de 28 van april. Heel fijne koninginnendag en zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En morgen zondag in Kennemerland van 2 tot 5. Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie. Een nieuwe editie met onder andere nieuwe items. En blijf luisteren naar ZFM. Here is White Snake. Here I go again.